Je luistert naar Radio Ruigoed. Dank u wel, uh, Arthur met zijn Amsterdamse potpourri voor Theo. We zijn hier met heel veel mensen. Ik wil eigenlijk beginnen door te zeggen dat één hele belangrijke, ontbrekende vandaag, Rudolf is, die twee dagen geleden is opgenomen in het ziekenhuis. Dus hem indachtig. Eveneens deze bijeenkomst. Theo is natuurlijk een man met heel veel gezichten geweest. Levenskunstenaar. Daar begint het eigenlijk mee. Alle facetten van speelsheid die de speelse mens eigenlijk kon vertegenwoordigen. Droeg Theo in zich. Je kon ongelooflijk met hem lachen. Je kon hele serieuze bijeenkomsten met hem. Je kon ook flink ruzie met hem maken. Hij had een heleboel. Kanten. uiteindelijk kwamen ook de ruzies altijd wel weer goed. Want hij wist ook van relativeren, dat vooral. Er zal een hele sequence van sprekers en spreeksters komen... om een en ander te vertellen over hoe zij Theo hebben meegemaakt... en of een woord van dankbaarheid over zijn zijn willen uitspreken. Theo, ik hoorde net vanavond nog... Freud die nog even herhaalde dat Theo altijd een, of een rode hoed had... met erop een gaatje, of een groene hoed... met het boven een gaatje in de vorm van een hartje... zodat zijn fontanelletje een beetje lucht kon krijgen. Ja. Dus ik hoop dat wij ook vanavond het fontanelletje van Theo... opnieuw gaan volladen met positieve energie op zijn laatste reis. De eerste die ik wil vragen naar voren te komen... ...is uh, Sander. En Sander zit daar en wil een en ander zeggen en of voel je je welkom hier te komen. vriend en domeloos inspirator, dank voor alles wat je ons gegeven hebt. Want dankzij jou is het gras op Bruigord groener dan waar ook ter wereld. En ook al nemen we een klein beetje afscheid van jou vandaag, mijn blik ben je ontsterven. De volgende spreker is Niels Hamel. En natuurlijk ook een hele oude vriend van Theo. Hij was er ook bij dat Theo hier in het dorp kwam. We kwamen vroeger altijd samen voordat het dorp eigenlijk gerenoveerd werd. Altijd in de bus, de oude ballonnenbus. Elke volle maan in ieder geval waren we hier met Simon met Niels, met Rob en Elsje en Rudolf en Margaret. En dat was een hele oude tijd voordat er nog heel veel mensen naar Ruiggoed kwamen. Niels is natuurlijk een van de pioniers van dit dorp. En hij wilde natuurlijk ook een en ander over zijn oude vriend, of in verband met zijn oude vriend, mededelen. lieve mans. Dat je erbij zal zijn. Als ik... uit even wicht als ik zeesiek dit land bewandel leer me mijn draaierigheid te vergeten leer me te blijven. Vier. En soms onzeker. Deze laatste zin van het gedicht. Het Nut van wankelen van Marieke Lucas Rijnveld ontroerde me en deden me aan jou denken. Vaarwel. Het gaat je goed, Theo. De volgende spreker is Hans Plomp. Ook Hans, laten we zeggen, Gerben en Hans... Waren, laten zeggen, behorende bij de eerste krakersgroep die Ruigoort, laten we zeggen, inhoud en vorm ging geven. Dankzij hen met name is Ruigoort een kunstenaarsdorp geworden. Uh, omdat het kunstenaars waren die, ja, laten we zeggen, herrie gingen schoppen, duidelijk gingen maken dat dit een belangrijk fenomeen was. Ze hebben het dorp gekraakt en het is geworden wat het is. Hans, een van de pioniers. Op, uh, op een andere manier weer dan Theo, die er eigenlijk wat later bij kwam, maar wel degelijk een doorslaggevende rol heeft uh, gevuld met het aanwezig zijn tijdens de landjuwelen. Ik herinner me Theo zijn tenten, helemaal beschilderd. Hij maakte echt een environment van zijn tent. Theo maakte een environment van zijn huis, van zijn omgeving, zowel van zijn fysiek... Als datgene wat om hem heen gebeurde, daar was hij mee bezig. Dat gaf hij vorm, daar bracht hij leven in, op een manier ongeëvenaard. Ik geef het woord over aan Hans. Dank je, ja. Hé hey Theo, ouwe makker. Ben je me toch nog te vlug af geweest? <laughs> het was nek aan nek, een nek aan nek race met de dood, maar jij hebt hem gewonnen... En je bent uh, volgens mij helemaal geslaagd voor het examen van het leven. Ik had een, uh, een visioentje. Ik zag, je, uh, ik zag je drijven op je rug op een wolkje met een graspriet in je mond. En je voelde je ontzettend gelukkig. Je lag daar echt met een enorme smile van wauw, wat is dit fijn. Toen zag ik mondje... Ergens anders vandaan, nee. hé hey Theo, hé hey Theo, riep ze. En Theo op zijn wolk, die zei, hoor ik nou mondje, maar dat kan toch niet, je bent toch dood? Afijn, ah, volgens mij is hij gelukkig. En uh, ik wil een uh, klein stukje vertellen over een, uh, over een vrij onbekende kant van Theo, namelijk zijn geloof in reïncarnatie. Het komt uit een interview wat ik in 1986 met hem heb gemaakt en wat is gepubliceerd in de Bres. En het geeft toch een heel mooi inkijkje in een kant van Theo, die volgens mij nu vooral ook voor hem heel belangrijk is. Het gaat als volgt. Even kijken hoor. Mijn vroegste herinnering is de kleur van een voorwerp dat ik in mijn hand hield. Die kleur was emerald turquoise, immuunblauw, immuunblauw. Die kleur is op mijn netvlies gekomen en zo scherp in mijn geheugen gegrift dat ik die kleur nu nog precies in alle nuances en helderheid kan oproepen. Zo ver gaat mijn herinnering terug naar mijn tweede of derde jaar. Pas op latere leeftijd heb ik begrepen waarom juist deze kleur zo'n indruk op mij heeft gemaakt. Als jongetje van een jaar of acht had ik regelmatig een nachtmerrieachtige droom. Dezelfde droom herhaalde zich steeds, soms met andere details. Ik was een zeeman op een grote vloot van antieke oorlogsschepen die in een felle zeeslag verwikkeld was. De beslissing werd uitgevochten in de monding van een haventje. In het heetst van de strijd ben ik overboord geslagen. Ik kwam terecht tussen de kolossale rompen van houten schepen en ik ervoer daar de verdrinkingsdood. Terwijl ik verdronk, zag ik overal om me heen de kleur emerald turquoise. Vele jaren later, toen ik met het Amsterdams Ballongeselschap op weg was van Ruigoord naar Peking, rende ik met mijn geliefde een stukje vooruit... Zonder de anderen. Oh, sorry, reisde ik met mijn geliefde. Dat was in Griekenland. Op zekere dag moesten we een paar uur op de busaansluiting wachten in een kustplaatsje op weg naar Delphi. We besloten om een wandeling door het stadje te maken. Op een gegeven moment kwamen we langs een smeetijzeren hekwerk met een tuin erachter. Die helemaal versierd was met grote stenen kanonskogels. Die tuin lag er vol mee. Ik stond gefascineerd te kijken naar die bollen. En vroeg mij af waar ze vandaan kwamen. Er werkte een man tussen de bloemen. Naar bleek de eigenaar. Hij zag ons en wenkte ons vriendelijk de tuin in. Het was er prachtig. Vol rozen en mos en waterloopjes. Hij schonk ons een glas Retsina in. En ik vroeg hem naar de herkomst van die kanonskogels. Hij zei dat we maar eens bij de haven moesten gaan kijken. Daar was de bodem ermee bezaaid. Er had in het verre verleden een zeeslag in de haven gewoed, vertelde hij. Toen we een half uurtje later naar de haven liepen, vermoedde ik nog niets. Maar toen ik aan de kade stond en de ronding van de rotsformaties en stukken muur zag, kwam in een flits mijn nachtmerrie terug. Dit was het decor van mijn droom. Ik keek naar het water en het was immuunblauw. Alle details herkende ik. Hier was ik verdronken. Dat was dus de eerste kleur die mijn bewustzijn binnenkwam. Mijn vroegste herinnering. Uh, nou Theo, ja, ik weet niet wat ik daaraan toe mag vo kan voegen. Maar uh, ik geloof dat je nu uh, een heel wat beter leven hebt gehad dan uh, in de tijd als uh, matroos. En dat je dood echt een schitterende, schitterende afscheid is en... Uh, ik ben ervan overtuigd dat we elkaar uh, terugzien. Oude avatar. Ja, ik heb begrepen dat Theo in uh, Griekenland... Besloot terug te keren naar Nederland. Pas later is hij weer teruggegaan naar de bus, die inmiddels doorging. Met een aantal mensen zoals Roos, Montje, Rudolf en Margaret. Die hebben het van het begin tot het eind helemaal afgelegd, die reis. Maar Theo was wel degelijk een Indiaganger. Ook het Amsterdamse Ballongezelschap heeft in Goa jarenlang tijdens de volle rituelen een hele initiërende rol gespeeld. Als het ging om het enorme hippie circus wat zich daar ontspond. Um, dat is ook de reden waarom Sandhya, uh, een van onze gasten en vrienden van uh, Theo, aanwezig is. Want ook de ja, ruigoord is op de een of andere manier onlosmakelijk verbonden geraakt aan India. En Sandhya is natuurlijk laat zeggen, de representante van dat aspect van de cultuur. Wat ruigoord zo bijzonder maakt. Yeah. Mm. Sarve Santu Niramaya Sarve Badranipashyantu Marcus Chit Dukhabhavet. May all be happy. May all be free from illness. May All see what is auspicious. May no one suffer. Sarvesham Sukhinaha Bhavatu. Sarvesham Swasthir Bhavatu. Sarvesham Purnam Bhavatu. Sarvesham Mangalam Bhavatu. Sarve -sham -mangalam -bhavatu May there be well-being in all. May there be peace in everyone's life. May there be fulfillment in all. May there be auspiciousness in all. Om Namo Narayanaya is a Sanskrit mantra or a sacred verse. Ancient in origin, this mantra appeared in both the Upanishad and the Vedam. It's widely considered to be a tool for achieving self-realization and oneness with the divine. It refers to the resting place of all living entities. So let's all together, please join me if you like, chant this mantra together 21 times for the peace on his onward journey for our beloved Theo and also for the peace of the dear ones he left behind who feel his loss. Om Namo narayanaaya om namo narayanaaya om namo narayanaaya om namo narayanaaya om Namon are your nigh. Oh, Namon are your nigh. Oh, Namon are your nigh. Oh, om Namo Narayanaya Om Namo Narayana, Om Namo Om Namo Narayanaya narayanaaya om namo narayanaaya om namo narayanaaya om namo narayanaaya om namo narayanaaya om namo Aranyaana. Om Shanti, Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Dankjewel Sandya voor je prachtige lied. Theo ging dus heel vaak naar India. Hij maakte daar foto's van grotten. Ongelooflijk. Hij wees mij ufo's aan. In zijn oude huis op de ouderzijds Achterburgwal had hij om de zoveel tijd dia-voorstellingen. Enfin, zijn reizen naar India hebben een weerslag gekend. Ook zijn lieve dochter Tara is niet voor niets Tara. Want ook zij heeft in het spoor van haar vader India tientallen malen bezocht. Ik herinner me nog dat hij een keer een fotoboek vond ergens in Delhi waar heel toevallig jij in stond... En die foto ken je vast wel. Nog als jong, als klein meisje, sta je daar op een foto in een of ander India's fotoboek. En het toeval speelde bij Theo altijd een rol. Want hij vond dat boek gewoon... Ik liep een keer met, uh, in 1991 met Lila door Bombay. En wie komen we daar midden in de stad tegen? Theo. Dat was weer typisch zoiets. Um, het is niet voor niets dat de volgende spreker... Um, Inti... Inti de schoonzoon van Theo, uh, een woordje wil uitspreken over zijn schoonvader. Een man die natuurlijk ook al heel lang kent... en uh, met wie hij met genoegen en met heel veel liefde een band B heeft opgebouwd. Inti. <hulling> uh, ik heb nog nooit eerder voor zo'n grote groep gesproken... Ja, Dat gaat hij dan. Um, toen ik in Amsterdam kwam wonen, met een stel prachtige vrienden in een kraakpand aan het ei, Westerdoksdijk, zei ze op een goede dag: Kom, laten we lekker een nacht in Ruijgoor doorbrengen. En onder de sterren slapen, vuurtjes stoken op het zand, geen grote vlakte, puur natuur en dat was fantastisch dat was de eerste ervaring met Ruigoed en de volgende was een landje onvermijdelijk natuurlijk ik, ik weet niks van dit landje behalve dat het prachtig was het was schitterend En de beeldenroute was onvergetelijk en toch vergeten ergens want het ging allemaal in vlammen op maar ik weet zo zeker dat er zo'n mooie man in was. Ik was echt... Ik had nog nooit zo'n mooie man gezien. <lacht> en ik weet zeker dat hij een staart op zijn hoofd had. Maar ik heb nooit de foto ervan teruggevonden. Dus misschien had hij gewoon wel een Mongoolse hoed op. Wie zal het zeggen? En dat was Theo Klein natuurlijk. Onvermijdelijk. Eh, onvermijdelijk. En... Eh, en later kreeg ik via Tara, toen we in de sauna werken, te horen ah, dat hij die dier's ging laten zien van grotschilderingen in India. Nou, ik denk, daar moet ik bijwijzen, Hij woont ergens op de oude zijt. Iets op een dak? Nou. <lacht> ik weet niet of jullie het uitgezien hebben, maar dat was fantastisch. Ik denk, jee, wat een man. Die man, die, die man die leeft mijn dromen. Want we hebben allemaal zoveel dromen. En hoe ouder je wordt, hoe meer dromen. Hoe meer plannen, weet je. En nooit uit te voeren. Dus ik ben zo blij dat andere mensen soms gewoon dan dat dromen uitvoeren en doen. Nou, Theo, Theo leefde een droomleven, wat mij betreft. En, en maakte zijn leven tot, tot kunst. Echt. En zijn hele omgeving. En zijn hele zijn. En zijn plannen. Het is... Prachtig. En ik, ik zie het hier weer spiegels, Weet je, zoveel liefde vanuit Ruijl ook. Vanuit iedereen om hier de, mooi, de mooiste ansanering voor de mooiste uitvaart te maken die hij zich maar kon denken. En het loopt zo natuurlijk buitengewoon. En dat was nog voordat ik wist dat hij zo'n prachtige dochter op de wereld had gezet. Ik had, had ik natuurlijk nooit gedacht dat ik schoonzoon, schoonzoon zou worden. Had Theo ook nooit gedacht in het begin. Wat is dat nou weer voor het jeep, weet je wel. Maar ja, die waait wel weer voorbij of zo. Ik weet niet wat hij precies dacht. Maar, uh, maar allengst is er een hele mooie band gegroeid. Uh, en ik, uh, en ik, ik merkte ook dat hij de laatste tijd steeds meer open ging om zijn waardering te uiten. Naar mensen van... Uh, van wat hij met ze heeft... Alsof hij niet alleen afscheid aan het nemen was door zijn nalatenschap zeg maar, te ordenen, op te ruimen, naar buiten te brengen met Facebook. Maar ook zijn banden met mensen onder woorden te brengen en zijn liefde. Dat was ja ook hartverwarmend. Dat was prachtig. Dus, op de oude zijds klim, klim, klim, steile trappetjes. Het atelier, wauw, wat een atelier ik wou dat ik zo'n atelier had. Ik denk dat mijn huisje ongeveer tien keer in dat hele pand paste. Op dat moment. Maar toen dat dakhuisje, wauw, wauw, wauw, wow, ja, helemaal mijn stijl ook. Zo'n prachtige vuurplek in het midden. En dan zjoef, kwam het gezicht van Theo uit de muur. Daar staat hij. Dat is dus 30 jaar oud, dat gezicht. Maar het is Theo, nog steeds. Dezelfde Theo als we onlangs nog zagen. Onveranderlijk. Dus ik denk. Uh, hij leeft eeuwig in ons door. En uh, onvergetelijke, onvergetelijke dochter, onvergetelijke kleinkinderen. Prachtig. Dus we zien Theo constant in ons leven terug. Uh. En uh, ik heb hem gelukkig mee mogen maken, ook in India. En uh, first hand, no? dat hij aankomt en uh, gaat rondzoeken in Arambol. Jee, was is hier druk geworden? Pff, ik woonde vroeger in een hut op het strand een omgekeerde boot of een boothut. En ik bouwde mijn eigen tipi van touw, niet dat je daarin kan wonen. Ja, als alleen maar plaatjes, maar hij maakte instantly van de plek. Hij had een tuin gehuurd, zeg maar, en hij bouwde daar een heel atelier. En hij bouwde helemaal zijn eigen wereldje weer op, in een mum van tijd. En uh, met kleuren en de, met de kleinkinderen, samen lekker tekenen en schilderen. Op stap gaan, eindeloze wandelingen. Fantastisch. De bedoeling was dit met plaatjes te illustreren. <laughs> maar eh, plannen zijn zo snel gedaan en de uitvoering duurt wat langer. En een ander ding is dat hij van die prachtige theogrammen schreef. Eindeloze lange brieven met kleuren, tekst en beeld. Dus ik dacht van laten we met z'n allen een theogroon maken. Een tijdlijn tss, langs de muur en iedereen schrijft of plakt een fotootje van... toen heb ik Theo leren kennen of dat en dat heb ik meegemaakt... in woord en beeld. Eén minuut bedenken, maar het is er niet van gekomen. Dus die houden we evenals de duizend lichtjes voor zijn duizend maanden... wat een beetje brandgevaarlijk hier is... Uh, te goed voor de, uh, de herkansing. Want ik stel voor, laten we... Laten we een overzichtstentoonstelling... in de wereld uh, brengen. En hem nog een keertje eren... als het uh, alle tijd voor is. En tot zover behouden vaart. Goede vlucht. Het liefst hadden we je hier nog... met een paar ballonnetjes alvast klaargezet... voor de... Wst, lucht, luchtvaart. Was <lacht> zelfs het plan... om misschien uh, met een luchtballonbootje... naar je laatste rufplaats te gaan. Maar toen... Ja, kwamen er wat beperkingen met bruggen, kabels en god weet wat. Maar het zou eventueel zelfs mogen tegenwoordig. En er is zoveel mogelijk. En Theo heeft er zeker aan bijgedragen. Oh, dat is het laatste wat ik wil vertellen. Want dat is het eerste wat me met Theo in contact bracht. Op de middelbare school schreef ik mijn eindexamen, hoe heet het zo, proefschrift? Nee, dat heet anders? Scriptie, ja hij stelt niks voor hè als je er op terugkijkt, maar toen was oh een scriptie, provo, provo en uh, hier ha happening, hier ha happening, hier ha happening, hier -ha, happening, nou, en ik heb het hem zien, uh, zien doen hè en, ik, en dan kom je s avonds, kom, kom je bij hem op bezoek, ja gisteren waren we nog in de stad in de, ik heb nog even zes rondjes rond het lievertje gereden met mijn piagotje. Hia e happeling! happening! happeling! E happening! Hij kon het niet laten. En later zag ik dat bij Jasper Grootvalt overlijden. Dat ging hij weer. Hia e happening! Dank u wel, Inti. Ja, Theo was een levenskunstenaar in de... Jaren 1930 was de homo Ludens werd door Huizinga ingebracht. En dat speelde een rol met natuurlijk ook de generatiegenoten van Theo. Jasper, uh, Hans Mol niet te vergeten. Heel veel mensen die ja, die speelse kant uh, gingen leven of leefden. Hè? De hele naoorlogse of net voor de oorlog of tijdens de oorlog geboren uh, groep. Die kwam eigenlijk pas los in de jaren 1950 was er niets te doen in Amsterdam. Alle cultuur was dood, voor zover ik heb begrepen. De grote geesten waren of vermoord of waren al naar Amerika gevlucht voordat de oorlog uitbrak. Dus Nederland was behoorlijk cultuurarm. En dat leverde ook die bijzondere jeugdcultuur op, die met name in de jaren zestig echt tot, tot bloei kwam. Um, Theo die maakte deel uit als speelse mens van de insectensekte. Hij heeft het Exotisch Kids Conservatorium opgezet. En met die insectensekte, uh, die hebben een opera geschreven. De vlinderopera. En als het goed is, gaan we daar nu een krakerig plaatje van aanhoren. Klopt dat? Het? het klopt. Dus als het gekraakt begint, dan begint de grammofoonplaat te draaien. Moeder, waarom zijn zij verdwenen? Moeder, ik wil een vlinder als het kan. ik wil een vlinder als het kan. En ik wil ermee spelen. Want daar droomde ik van. Kind lief, wat vraagt gij mij? Er zijn geen vlinder. Meer. Dat is voorbij, oh. voorbij. Oh. Moederlief, ik heb tranen gesnikt en gehouden, omdat je me zei dat de blinders zijn gestikt. Excuse oh. Zelf gespoken. Ik zo. Zon, moeder, moeder heb je dat niet vertrozen? Ik weet waar je staat, mijn kind. Het is voor jou. Helaas de man. Moeder, waar zijn de kikkers? Hè? waarom zij het verdwenen. Moeder, ik wil een kikker als het kan. En ik wil ermee spelen. Want daar droomde ik. Dat was het dus, Moeder, waar zijn de vlinders henen? We hebben dat nog gezongen in 2019. Dat was vanwege een stedelijk museum-expositie. Uh, Magic Center Amsterdam. En uh, toen zijn Rudolf Theo en ik naar het... Uh, we mochten daar in niet met het Ballongezelschap optreden. En een hommage brengen aan de insectensekte. Op het moment dat we dit zongen stond Jacques aan de zijkant met een enorm kanon vol met papieren vogeltjes, uh, vlindertjes, pardon, die de zaal in werd gespoten. Tot grote onvrede van de suppoosten en de mensen die daar allemaal hapjes klaar hadden, want al die vlindertjes die vlogen daar voorbij en op het eten en op de, op de cd's die ter verkoop werden aangeboden. Dus ze waren woest en we moesten uiteindelijk van de suppoosten het pand verlaten. <lacht> Zo, ik zie Paul van Dijk nog met vierse poster die hem aan voeten en, en handen het, het museum uittilden en netjes op straat zetten. Ja, dus we waren niet al te lang na onze voorstelling nog welkom in het stedelijk. Um, dat waren ook foto's van Corjaring, met name, waarin delen van deze vlinderopera in beeld gebracht zichtbaar waren. Um, zoals ook... Uh, Net gezegd, Theo in India is natuurlijk een heel verhaal. Een oude vriend van Theo, Rob van Toer... is natuurlijk ook diverse malen in Goa geweest. Hij heette daar Mr. Bamboo. En ze hebben daar de meest fantastische objecten neergezet. Herinner ik mij alleen maar van foto's, want ik was daar niet bij. Maar ook Rob, uh, die nu een woordje gaat spreken... Heeft, uh, ik noem wat, eind jaren negentig, samen met Elsje, hebben ze Rob een plekje gegeven in hun achtertuin. Dat was eigenlijk het moment dat Theo in Ruigort zich echt ging vestigen of nestelen. Want zijn prachtige dakterras in Amsterdam was inmiddels zo verzakt dat het hele plafond naar beneden kwam. Dus toen heeft hij maar besloten het van daar te verlaten en zich hier te nestelen. Enfin, uh, zijn oude vriend Rob van Toeren. Namaste Ramprasad. Ik heb zoveel op mijn hart dat ik het maar op heb geschreven. En als ik zie wat hier is aangericht, lastpak, dan heb je toch wel veel liefde achtergelaten. Wat ben ik blij hier iets tegen je te mogen zeggen. Ik had dat al eerder moeten doen. Maar het komt er niet van. Je weet zelf wel hoe dat gaat. Ik wil je heel diep danken voor zoveel jaren van steeds weer opvlakkerende vriendschap. We waren levensgezellen en een tijdje zelfs bloedsbroeders. Ja, met vallen en opstaan. Maar toch. Er was een tijd dat je voor mij in de ware betekenis van je doopnaam Theodorus een godsgeschenk was. Je hebt me genezen met lachtherapie. Op het strand van Goa lachte ik weken achtereen. Totdat Hans Plomp kwam vragen of hij alsjeblieft een keertje uit mocht slapen. <lacht> Theo, ik dank je voor je inspiratie en je ideeën. Voor de vrolijkheid en de creativiteit. De idioterie en het absurde. Maar vooral ook toch voor je diepgang. En dank ook voor de werelden die je voor me opende. Werelden van geest en verbeelding. Lieve Tara. Familie, vrienden, geestverbanden. Dit is een intense gebeurtenis voor de hele alternatieve creatieve gemeenschap. Want in één denderende klap is Theo en met hem bijna een heel tijdperk geschiedenis geworden. In magisch Amsterdam liggen niet alleen de wortels van ons ruigoord, maar van zoveel dat in onze tijd nog steeds van bijzondere betekenis is. Onze band met de revolutionaire jaren 60 en 70 van de vorige eeuw wordt rafelig, steeds rafeliger. Tijdgenoten en ooggetuigen worden schaars. De tijd staat hier, in deze kerk, even stil. Houd de adem in. Voordat de geschiedenis, nu zonder Theo, weer zijn gewone loop neemt. Hoe verschillend ook, wij herkenden veel in elkaar. Het klinkt vreemd, maar Theo kon niet zonder gezelschap om zich heen. Maar hij wilde er toch de baas over spelen en aan de rand ervan blijven leven. En één aspect van Theo heeft mij persoonlijk bijzonder getroffen, dat van de wandelende contradictie. We kennen Theo in zoveel gedaanten, warm en emabel, inspirerend, maar soms evengoed het tegendeel daarvan. Hij wilde niet voor lolbroek worden aangezien, maar gaf daartoe zelf de aanleiding. Met zijn uitdossing, door zijn vrolijke deelname aan menig festijn, maar alles had een bedoeling. Iemand op een ander been zetten. Uit zijn zekerheden halen en dan door te dringen met een verrassend andere benadering van een onderwerp. Altijd alert. Altijd bezig de meest uiteenlopende zaken van meerdere kanten te bekijken. Hij werd ook gedreven door een groot engagement. Ik wil daar ook graag de nadruk op leggen. Want het was geen oppervlakkig verschijnsel. Hij was... Onder zoveel meer milieuactivist, avant la lettre. Zijn boodschap werd niet verpakt in woorden, grafieken en tabellen, maar zichtbaar gemaakt door middel van ongewone en spraakmakende happenings. Weinigen weten hoe diep en serieus hij de dingen beleefde, hoe betrokken hij werkelijk was met grote vraagstukken van onze tijd. Tja, Theodorus. Bij al het moois dat over je gezegd kan worden, blijft toch vooral de vraag, hoe nu verder? Hoe kunnen we het gat dat hij slaat dichten? We zullen echt ons best moeten doen om in de tegenwoordige tijd iets te doen van overeenkomstige culturele en maatschappelijke betekenis als wat Theo in zijn bloeitijd heeft verricht. Hij was een begaafd verzamelaar van ideeën, invallen en creatieve plannen van zichzelf en van anderen, dat wel. Theo maakte zich ervan meester door met ongebreideld enthousiasme velen te bewegen, mee te werken aan de uitvoering van geestige en artistieke plannen. Hij verhief ook de mystificatie tot een kunstvorm, het vermengen van feiten met fictie, van waarheid und dichtung. Na zijn bloeitijd... In de revolutionaire jaren kwam er een vruchtbare periode op zijn daktuin in de stad. Daar bewaren we de allermooiste herinneringen aan. Dat is ook de tijd dat het Ballongezelschap werd opgericht, mede door hem. En in die tijd was hij ook de medebedenker van het psilisme. Toen hij daar moest vertrekken, zoals Aja zo mooi beschreef kon hij opnieuw beginnen in het prieel dat Elsje en ik hadden gebouwd in een hoek van onze tuin in Ruighoord-Noord, waar nu de haven ligt. Dat was 1996. En binnen de kortste keren leek het alsof we bij hem in de tuin mochten vertoeven. Met, met de grote omwenteling van Kraakdorp tot culturele vrijhaven kreeg, kreeg ook Theo zijn vaste plek bij het meertje. De laatste jaren leefde hij meer en meer in zijn herinneringen... en ordende zijn indrukwekkende archief. Die kostbare bron blijft actueel en komt hopelijk beschikbaar... voor de generaties van nu en van de toekomst. Nou, Theo, hoor eens even, beste levenskunstenaar. We nemen afscheid in stoffelijke zin... Maar uit mijn leven ben je sowieso nooit meer weg te denken. En als ik even niet oplet, loop ik je straks weer tegen het lijf. Hier in de Dorpstraat. Of anders wel in het hiernamaals. A la vida dost. Het gaat goed. Dank je wel Rob. Voor deze prachtige toespraak. Theo, um, natuurlijk ook onlosmakelijk verbonden met Max Reneman. Zijn dakterras, want misschien heeft niet iedereen dat gezien. Je moet je voorstellen, begin jaren 1970 zat ik altijd in Café de Dood... Of in Café Karel Appel, waar ik overigens ook Leo van der Sand liet kennen. En via hen later pas te horen kreeg dat daar het belongezelschap was opgericht. Maar Theo liep er elke dag met een paar emmertjes aarde, van die speelgoed En dan ging hij naar zijn dakterras. Dus ik zag hem heel vaak lopen, ik kende hem nog niet. Maar dan liep ik achter hem door die damstrad of ik zat daar te blauwen. En Theo liep dan altijd met zijn... Ja, emmertjes voorbij. Want hij was met de dakterras bezig. Midden jaren zeventig kwam ik daar voor het eerst terecht. Nou, het was inderdaad een sprookjestuin. Hij had af en toe natuurlijk ook wel zakken mee naar boven genomen. Maar het hele idee dat hij dat met van die kinder allemaal naar boven had getild. Dat, speelde, dat is weer die mythologisering. Weet je, hoe je een mythe kunt maken van, uh, van, van een stukje geschiedenis. Het is wel allemaal echt waar, maar... Op de een of andere manier zo aangekleed dat het een, ja, een, een sprookje gaat worden. Het was een sprookjesmaker. En Dat dakterras was ongelooflijk. Het was, het was een daktuin. Je zat daar in het gras, omringd door bomen en struiken. En op je, achter je een enorme hut van hout met een open haard en een open houtvuur erin. Met blokken hout. Je voelde je helemaal... Alsof je hierin ruigert op de vlakte zat, bij wijze van spreken, alleen nog veel mooier. Vanwege al die prachtige bomen en lampjes en dingetjes. Keek je over de rand heen, zag je aan de overkant Casa Rosso liggen. Weet je, het was dus. Je keek recht in de hoerenbuurt uit uh, op alles wat er op straat gebeurde. Maar dat zag je eigenlijk niet vanwege de pr die prachtige daktuin. Even ter aanvulling van. Uh, in 1994, of nee, wat zeg ik, 2014 vertrok uh, Theo. ...naar India en hij werd vergezeld door niemand minder dan Roberta. Roberta Petzold, inmiddels ook woonachtig en actief in het dorp als schrijfster... ...heeft die reis met hem gemaakt. En Roberta, is ze hier? Daar is ze. Um, dus uh, Roberta heeft natuurlijk best wel veel met Theo. Een hele intieme reis geweest, mag ik aannemen. Jullie met z'n tweeën naar India, dat was voor jou de eerste keer hè? Dus ja, ik herinner me nog dat je dat zei. Dus aan jou om daar iets over te vertellen of meer dan dat. Robert. Dankjewel. Gisteren Theo, liet je me weer iets verstaan? Want Inti was bezig om deze draag, draagrek voor je te maken. Van de wilgetenen in je oprijlaan. En kennelijk had je vorig jaar tegen David gezegd... die zijn voor mijn baren. En toen hoorde ik opeens... je wordt de wereld ingebaard en als je gaat... Word je opgebaard. <laughs> en, en zo betoverde Theo mij. Met uh, me doorkijkjes te bieden in woorden. En uh, hij was een magier. Een tovenaar. Um, die me de magische wereld achter woorden liet zien. Die me opnam in zijn composities van kleur en objecten. Mensen, sferen en daar, daarheen dartelde. Joehoe! <lacht> en heel vaak uitriep, wat hebben we toch goed van Max Reneman geleerd. En ik was een dolende twintiger en ik, ik voelde het helemaal niet dat ik het goed had in de wereld. Ik vond de wereld um, zwaar en vijandig. En daar was opeens een man die zijn eigen organische wereld in de wereld had gesticht... Zonder strijd, maar met plezier en zwier. Met, met vrolijkheid en vanzelfsprekendheid. Dat was voor mij ongekend. Maar ik mocht hem kennen en uh, meemaken. Dat was ook een woord wat hij me leerde te verstaan. Meemaken. Je maakt het samen. Theo, je hebt me meegemaakt en vorige week toen je vertrok, voelde ik de vingerafdrukken die je in mijn ziel geboetseerd hebt weer opgloeien. En ik was weer verbaasd over, omdat ik de laatste jaren eigenlijk dacht, ah dat is Theo, dat heb ik Beleefd, dat is afgerond, en, en toen voelde ik opeens weer wat je voor me betekend hebt. En hoe je me een thuis gaf, uh, hoe je me een wereld van schoonheid gaf en me de hoop en de moed gaf om, om te geloven dat ik dat op een dag ook zou kunnen doen, om mijn eigen wereld te scheppen. En nu hoor ik Rob praten en dan denk ik, ja, nu moeten we het echt gaan doen. En ik vind het spannend, nu deze grote boom is omgewaaid. Gelukkig heeft hij heel veel blaadjes doen neerdwarrelen en zaadjes verspreid. En in ons geplant. Je vond het heerlijk om een zonnekoning te zijn. Je straalde. En mijn bloemknop, die keerde zich naar jouw licht. En in je licht voelde ik me gezien. Voelde ik me mooi en herkend als kunstenaar, als medeschepper, als meemaker. Dank je, lieve, lieve, mooie Theo. Voor al het vuurwerk. dat je hebt afgestoken. Alle stinkbommen. heb het goed. Hey. Dank je wel, Ja, het meemaken en het maken. Theo beschilderde zijn jas. Zijn huis, eigenlijk alles. Hè. Hij liep ook met een groene snor. Iedereen zal dat voor altijd zich blijven herinneren. Theo schilderde eens, ik, was, ik werkte in de bijkorf. zo rond 1970 geloof ik, 69, 70. Toen stond er ineens een enorme vlinder op de paleisdeur van het Koninklijk Paleis. Achteraf kreeg ik te horen dat die vlinder er door Theo was opgezet. Dat vertelde hij mijzelf tenminste, want dat was niet niks. Dat was het symbool van de insectensecten. Theo schilderde. ...maakte ook schilderijen. Zijn oude vriend... Um, ...even kijken... ...Floris natuurlijk... ...Floris de Graaf... ...wil daar natuurlijk het een en ander over zeggen... ...of wil, heeft voorgenomen, zich voorgenomen daar iets over te zeggen... ...over de schilderijen van Theo... ...en een en ander te laten zien... Um, Theo was een bijzonder mens, hij maakte tekeningen met koffie. Soms leek het wel alsof het heel oud perkament was en het was het gewoon alsof het aangetast was met koffie geschilderd en thee en met silajit niet te vergeten. Wist hij prachtige dingen te maken, hij maakte ook schilderijen een beetje in Van Gogh stijl, zoals ik het tenminste zelf ervaarde. Maar aan jou om een en ander daarover mede te delen en of te tonen. Floris de Graaf. Ik weet me nog ik herinner me nog een of een stukje film dat ze hier op de vlakte tegen de, met windkracht 9 tegen uh, aquarellen maken. Dus zie je ze tegen met die wind, ze allemaal tekenen <laughs> Ik geef het woord over aan Floris, want je raakt over Theo niet uitgekletst natuurlijk. Ik zou het heel graag zonder microfoon doen. Kan dat? Ja. Theo was een verhalenverteller. Hoe gaat het met de microfoon? Gehoopt het zonder te doen. Zo beter? Theo was een verhalenverteller. Theo. ...vertelde lange verhalen. Theo vertelde korte verhalen. En Theo bracht die verhalen in beeld. Ik heb één beeld meegenomen... ...om aan jullie te laten zien. Theo heeft hier met zijn liefde voor de natuur... ...bladeren gebruikt... Koffie gebruikt om het mee te schilderen. Dat herinner je nog wel. En hij heeft verhalen verteld. En die schreef hij er dan bij. Ik was toen een beginnende ballonvaarder. Ik had een ballon. En ik dacht, ik moet medestanders vinden. Mensen van het Amsterdams Ballongezelschap. Dus ik meldde mij op de oudezijds Achterburggracht met de mededeling dat ik contact zocht met Amsterdams Ballongezelschap. Ik wilde naar boven. En Theo zei je bent bij de zachte luchtvaart aangekomen. Ik wilde ook daar wel weet van hebben. Dus in het atelier beneden op de oude zijts, verzamelde ik een enorme hoeveelheid blauwe vuilniszakken. Theo had een zielapparaat. En ik vroeg de verpleegsters uit het ziekenhuis waar ik werkte om mij te helpen. En die kwamen allemaal. Dus Theo's atelier was gevuld. En we hebben daar een blauwe ballon gemaakt. Ik heb daar nog foto's van. Die heeft Theo ook zelf gemaakt. Alleen ze zijn aardig vergeeld. Maar als je goed kijkt... Zie je die ballon die wij in Hasselt hebben opgelaten? Joke P., je weet het nog wel. Maar ik wilde Theo graag in een echte ballon hebben. En eigenlijk wou hij het wel en ook vond hij het eng. Ik ken de Hans Soet, de ballonvaarder. Daar was ik leerling van. En ik zei tegen Hans, we moeten Theo meenemen. Ja, ja, we moeten Theo meenemen. Hij had ook al van Theo gehoord natuurlijk. Hij was van de harde luchtvaart en Theo van de zachte. <lacht> dus zo gingen wij langzamerhand verder. En als je nou weer terugkeert naar het schilderij, de tekening, de collage zou je moeten zeggen. Bladeren uit de bomen, stukjes metaal. Een vlieger die in die tijd er altijd bij was. Een windvaantje En de wens om op te stijgen is wel heel erg duidelijk zichtbaar. Toen ik beter keek zag ik, en dat staat hier. En ik lees het maar even voor, dat ik niet uh, fout zag... Het is de conversatie tussen Faustus en Mephisto. Van mythe tot experiment staat erop. Hoe komen wij dan uit dit huis? Wie heeft er paarden? Een knecht en een wagen? Mephisto. Wij spreiden slechts de mantel uit. Die zal u dragen... In de ruimte. Een weinig vuur dat ik ontsteken zal, verheft ons beide van de aarde. Theo, we houden vaart. Ja, dankjewel Floris de Graaf voor je prachtige betoog over het ontstijgen van laat zeggen, de realiteit. He, want we waren volgens Theo, uh, jij ja, natuurlijk ook, de harde kern van de zachte luchtvaart. He, want die combinatie maakte hij vaak. Wij waren de harde kern van de zachte luchtvaart. En het Amsterdamse Ballongesel is opeens omschreven als een zweverige schijnbeweging... Voor een ieder die van insecten, vogels en andere hemellichamen geeft. En iedereen die daarvan houdt mag zich dus als lid beschouwen van het Amsterdams Ballongezelschap. Leven het Amsterdams Ballongezelschap! We staan hier met een nieuwe bus. En het uh, tragische is natuurlijk wel, We hebben de oude bus is net in vlammen opgegaan. Eergisteren werd de nieuwe bus gebracht. De eerste die straks gebruik maakt van de bus is Theo. En tot onze grote spijt is onze grote vriend, en hou vast in dit verhaal, Rudolf ook niet in staat om de bus te rijden zoals uiteindelijk de bedoeling was geweest. Want zoals gezegd, Rudolf ligt nu in het ziekenhuis. Helaas. We gaan alsnog door met deze hele bijzondere bijeenkomst. Johanna um, gaat een lied spelen voor Theo. Ook Johanna natuurlijk uh, een van de mensen die meerdere malen in zijn tuin hier in Ruigoord heeft opgetreden. Want vele jaren was het tijdens de, met name de poëziebijeenkomsten. Bij Theo werden de Ruigoord trofeeën uitgedeeld. En daar was echt een apart podium uh, ja, een entourage die Theo had gecreëerd, waar heel veel dichters uh, en ook optredende muzici uh, hebben kunnen spelen. En want Theo dacht aan alles, ook een podiumpje in zijn tuin. Hè? Ik, bedoel, denken, maar, ik bedoel, tegenwoordig doet iedereen het wel een beetje, maar hij was in dat opzicht ook de eerste die zei van, ik zet een optreedpodium in mijn tuin. Aan jou Johanna, om weer te zingen. Het is een oud gedicht. Het is van Roland Holst. En uh, ik hoop dat het me lukt, Theo, om er uh, de muziek onder te krijgen. Laten we zacht zijn voor elkaar, mijn kind, want door de mateloze verlatenheden die over onze moegen zwerven, leden onder de sterren waaien in de oude wind. Laten we zacht zijn en maar niet het trotse hoge woord van liefde spreken, want hoeveel harten moesten daarvoor breken onder de sterren in oud verdriet. We zijn maar als de bladeren in de wind, ritselend langs de zoom van oude wouden. En alles is onzeker en hoe zouden we weten wat de wind weet, kind. wij, omdat wij eenzaam zijn, nu onze hoofden bij elkaar neigen en samen in het oude waaien zwijgen en binnen een laatste droom gemeenzaam zijn. Want veel liefde ging verloren in de wind en wat de wind weet zullen wij niet weten en daarom voor wij elkaar weer vergeten, laten we zacht zijn. For elkaar, mijn main king Dankjewel, uh, de volgende spreekster is niemand minder dan Esther Plomp, de achternaam zegt het al, dochtertje van Hans, dus ook uh, laten zeggen, een oude vriendin van Tara, ze, heette, of ze gingen samen vaak richting India, hebben dus een enorm verhaal achter de rug en zij is natuurlijk ook een hele goede vriendin van onze Theo. Um, Esther, aan jou het woord. Kijk, want het ballongezelschap heeft ruigort eigenlijk mobiel gemaakt. Dat is ook een essentie van dat gekke ballongezelschap, die zweverige schijnbeweging, die om de zoveel tijd een reis maakte. En het unieke van ruigort is, is dat er een mobiele kant is gecreëerd door Rudolf, Theo, Margaret, Montje, Roos... Die hebben allemaal hun best gedaan uh, om, laten we zeggen, ja, de mobiliteit, hè, de landjuwelen neer te zetten en al die dingen. Het Amsterdams Ballongezelschap was heel veelomvattend. Elk jaar een show in Paradiso, elk jaar een reis of om de twee jaar. En elk jaar een landjuweel waar ja, uh, duizenden mensen van genoten hebben. En uh, waar nou alle ja. kinderen Ja, waar alle kinderen optraden, noem maar op. Oké, okay, aan jou. Ik weet dat ik hier stond. Kun je hem aanzetten, Aya? Kun je hem aanzetten? Hallo? Tja, hij doet het weer. Hij doet het weer. Hij doet het weer. Ook moeten we heel erg blij zijn. Dank je. Theo... Theo is geboren in Rotterdam in 1936, waar zijn ouders een winkel hadden. Zijn broer Ton en zus Gerda waren er toen al en later werden nog drie zoons geboren. Tijdens het bombardement in 1940 is het gezin te voet naar Breda vertrokken waar zijn ouders vandaan kwamen. Theo herinnerde zich nog dat hij op de schouders van zijn vader zat toen ze over de Moerdijkbrug liepen. Na de oorlog waren Ton en Theo zo verzwakt dat ze naar Vlaanderen werden gestuurd om aan te sterken. Daar werden ze ondergebracht in hetzelfde dorp maar de een bij de molenaar en de ander bij de dokter. Zijn herinneringen aan die tijd zijn romantisch. Een boerderij. Lekker eten. En buiten spelen met de twee jonge dochters van de Molenaar. Terug in Breda begon de lagere schooltijd. Zijn ouders hadden een winkel voor woninginrichting. En zijn vader was tevens poppendokter. De kinderen hiel, hielpen daarbij mee. Na zijn schooltijd leerde Theo voor instrumentenmaker en goudsmit. Zijn moeder heeft hem daarna opgegeven... voor de Academie Sint-Joost in Breda, die toen pas was opgericht. Ze dacht dat dat wel wat was voor haar zoon. Goed, hè, die moeders. <lacht> hij volgde de opleiding industrieel ontwerper. En daarna wilde hij weg uit Breda vertrok naar Maastricht en bezocht de Jan van Eyck Academie. Daar ontmoette hij René Nieuze en ze werden vrienden voor het leven. Zo maakten ze samen de dode maskers die, die er eigenlijk al jaren zijn. Hij woonde er op een bootje in de Maas en had nauwelijks inkomsten. Hij trouwde met Josephine van den Berg en reisde met haar in een oude eend naar verre landen als Turkije. En ze gingen naar Afrika, waar haar ouders woonden. Ze vestigde zich in Amsterdam... waar in 1964 hun dochter werd geboren, die ze Esther noemde. De vrolijke en roerige jaren 60 waren begonnen. Hij ontmoette Jasper Grootveld, Max Reneman, Cor en hypnotise en de verbeelding kwamen aan de macht. Theo en Esther Tara kwamen in mijn leven in Ruigoord toen we twaalf en dertien jaar waren. Met mijn nieuwe ruigzusje beleefden we vele avonturen. Hadden we lol in de luchtbus. En om de volwassenen, die het leven wilden vormgeven via reizen, vliegerfeesten, optredens en rituelen van allerlei aard... En die vergaderde en kibbelde om in onze ogen totaal onbenullige dingen. Ik kwam als tiener graag bij hen thuis op de oude zijt. Waar ik mij verwonderde over de badkamer. Met zijn mosaïke vloer en muren van stukjes gekleurde spiegel. Via ronde houten deuren kwam je in Theo's atelier. En vandaar met een klein stijl trapje naar het dak waar hij een huisje bouwde met organische vormen. Ik verbaasde mij dat er prachtige vrouwenborsten uit de muur kwamen, van gips. Ze waren daar tegelijk met de muur ontstaan. Op het dak stonden appelbomen en bouwde hij een weelderige tuin. Hij was zijn tijd ver vooruit. Op reis met het kleurrijke, creatieve en wisselende ballongezelschap bouwde hij aan de oevers van Venetië een douche met muren van spullen die hij daar vond en die daar groeiden. Daar kon je dan binnen even alleen zijn en genieten, als een vrouw die in haar spa zit. In Griekenland bouwde hij een huisje van gevlochten takken met meubilair en alles erbij. En in Goa knoopte hij een tipi waarin hij woonde van touw. In Ruigoord bouwde hij zijn leefomgeving als een nomade op de zandvlakte. Met een waterput. En in het dorp creëerde hij opnieuw met tomeloze energie zijn weelderige groene theetuin. Met weer de ronde houten deuren naar zijn atelier. Ook zijn huis op de Helmerstraat in Amsterdam was vrolijk en gezellig. Hij had boodschappen gedaan. En hij was bezig met de volgende dag. Zijn kleinzoon zou komen eten. De schok was zo enorm groot. Het gebeurde zo plotseling allemaal. En we weten een stukje niet. Als je gastvrij was, dan was dat overvloedig, vol van vreugde en gezelligheid. Wat kon je vrolijk zijn en intens genieten van je vrienden en vriendinnen en van je dochter, schoonzoon en kleinzoons. Van drankjes en feestjes, van de schoonheid en de ruigheid en de stilte van de natuur. Van vrouwelijk schoon, van schminken en wat kon je genieten van broodjes bakken. Hij was heel erg trots op zijn familie. en blij met hun gezamenlijke. diepe en grote liefde voor moeder India. En oh, wat kan je ook nukkig zijn? Dan was hij als een egel, als een bolletje met stekels. Tot hij weer ontspande. Dan, als hij weer ontspande, was hij weer de hartelijke man met zijn warmte, vrolijkheid en levenslust. Ik hoor je steeds lachen. Zijn verbondenheid met de natuur, zijn inspiratie en zijn gevoel voor materiaal, waar hij als het ware één mee kon worden. Kunst maken en genieten waren zijn lust en zijn leven. En dat deelde hij met de wereld op zijn eigen dartele manier... als de vlinders waarover hij graag zong. Een inspiratie voor velen. Dag Theo. Dank je wel voor alle kleur en schoonheid... die je bracht. Ik ben intens dankbaar... dat onze families zo so liefdevol verbonden zijn geraakt you will be missed be happy and free dankjewel Esther Ik ben ook af en toe door tranen toe bewogen hoor, als ik al die verhalen hoor. Lieve Tara, zij zal direct nog een woordje voeren. De ruigzusters, aangevuld met mignon, dat was mijn circus. Die drie meisjes op het podium, dat was echt fantastisch. Lieve ruigzister, Tara, mag ik jou ook vragen het woord te nemen? Oeh, ik heb heel lang niet zo voor mensen gestaan. En uh, ten eerste dank jullie wel allemaal hier vandaag te zijn gekomen... Zo'n mooie. Deelwaardige manier om, om te gaan. Zo, zo snel gegaan. Hij was zo springlevend en zo. Dus ik heb niks voorbereid om, om te zeggen, maar ik wou gewoon eventjes iets, iets delen. En ik hoorde het een week geleden toen ik in Spanje was en ik had net een retreat afgerond. En de mensen waren net weg en twee uur later hoorde ik het van Inti. En ik kon het gewoon niet geloven. En het is nog steeds alsof het niet echt is of zo. Alsof ik in een soort droom geleefd word. Of in de. Ja. Ik, tegelijk voel ik me ook heel dankbaar. Dat hij op zo'n ja, mooie manier is gegaan. Ook zonder pijn, zonder lijden. Echt zoals hij leefde vol. <lacht> hij sprong gewoon in het. Ja, in het diepe, of in, in het alles. Dat tegelijk met het niet, niet willen geloven, kwam er ook een gevoel van heel diepe verbondenheid en vertrouwen en liefde. En ik voel dat hij zo. Ja, maar met zoveel liefde, zeg maar, grootgebracht. Of... Uh... Ja. Ik wil nog even delen dat toen, toen mijn moeder stierf, toen was ik acht... en toen woonde ik in India, in Audoville, En dat ging ook heel snel, dat was in vijf dagen. En, en toen opeens was ik weer bij Theo in Nederland... En ik heb dat toen ergens weggestopt of zo, En toch een hele mooie herinneringen aan mijn jeugd. Gewoon met altijd heel veel, heel veel moois als die dat creëerde. Gewoon heel veel warmte. En op het dak waar, waar ik woon had ik een klein hutje met konijnen en en Gewoon altijd heel veel, heel veel moois. Of in de rijstraat toen mijn moeder er nog wel was. Met kip in de tuin en zo brood. Ja, gewoon hele mooie herinneringen ook. Maar India is zeker een heel, sterk, uh, heel sterke plek voor mij. Een soort van mo mijn moederplek. En, en... Ik had, omdat ik geen tijd had om echt iets te schrijven. Want sinds ik terug ben is het echt non-stop gewoon van ochtend... Ja, het voelt me een beetje geleefd, zeg maar. Ik had wel wat dingen opgeschreven. Ik ga kijken of het nog iets, <laughs> nog iets op mijn telefoon... <laughs> Ah, dus ik heb gewoon een, op één moment dat ik even tijd had heb ik gewoon een lopen tikken en ik heb het niet eens nageke, nagelezen maar um, ik kan het nog steeds niet bevatten dat je zo plotseling bent weggegaan lieve bijzondere papateel tegelijk met al het verdriet dat ik voel dat je er opeens niet meer bent in je mooie verschijning als Theoklei, Voel ik ook dat je opgegaan bent in het, in het alles, in het geheel. Ik zal je warmte en humor zo missen. En uh, nou ja, dan vertel ik ook inderdaad over de tijd van de Rijfstraat. En dan was ik prinses Kristalhelder. En... Dan... en uh... En ik ben ook heel blij dat hij ontzettend zijn best heeft gedaan. Dat ik bij hem mocht blijven. Nadat mijn moeder stierf, want mijn oma wou me ook. En dan was ik in Engeland ergens opgegroeid. Op een heel andere manier. En ik ben ontzettend dankbaar dat ik met zoveel kleur en vrijheid en liefde en gekheid en alles. En altijd heel veel vrienden en vriendinnen en om ons heen. En, en ook met de luchtbus. De fantastische avonturen. En je was een vader en een moeder voor me vanaf dat ik acht was. En je hebt me altijd aangemoedigd om mijn eigen weg te gaan en te doen waar ik gelukkig van word. <laughs> en ik ben ook heel dankbaar voor, ja, voor mijn leven. Ik heb gewoon gedaan wat ik wil. En daardoor heel veel heb gereisd en heel vrij mooi leven heb en Twee fantastische zonen en een fantastische partner. Surjausky en niet. En de laatste jaren zei Theo heel vaak van uh, dat hij klaar was om uh, voor de dood. Zeg, maar als het zou komen. Elke elk extra dag, elk dag extra was een gedoe, maar hij was er niet bang voor. En hij voelde gewoon dat hij zo'n mooi leven heeft gehad. Hij had nog wel allerlei plannen en. Nee, maar hij heeft het ook heel mooi achtergelaten. Gewoon alles heel mooi uitgezocht met alle dia's van verschillende tijden. Alle, alle dagboeken op een rij die hij allemaal geschreven heeft. Echt zo, zo mooi. En wat hij me ook heeft laten zien is gewoon echt om ook nee te kunnen zeggen. Wanneer hij die tijd had, nodig had voor zichzelf. Dan was het de deur dicht. Dat was inderdaad heel open. Maar ik kon ook gewoon die ruimte voor zichzelf nemen. Ja, dus ik hoop dat je licht blijft schijnen op ons waar je ook bent, altijd. En je bent voor altijd in ons hart. Keep shining the light on Dank jullie allemaal wel voor, voor zo mooi. Ja. En ik wil heel graag met mijn zoon Sky iets zingen eigenlijk voor, voor Theo ik omdat we dus heel erg ja we houden heel erg van mantra zingen en sky die uh, mijn oudste zoon hoe gaan we dat doen Nee. Ja, maar ik zit op Normaal eigenlijk. Als je optreden doet. We, we hebben het niet uh, ge gerepeteerd, we hebben niet uh, geoefend. Ach, kom op, we doen het altijd. Oké, wil je nog iets zeggen? Ik zou veel kunnen zeggen ook, um, maar meestal gaat het makkelijker met zingen. Uh, dat doen we heel mooi samen. Theo was meer dan alleen maar een opa, was een hele goede vriend. Een van mijn beste vrienden, dus uh, dat is uh, ja, voor mij de eerste keer zo'n beetje dat ik door zoiets heen ga. En um, ik voel dat zijn spirit, die was zo groot, zo, zo sterk, dat die is bijna nog sterker te voelen om ons heen dus, ja. Dat is een was war bei namtraj amorani dran na jamamricho zweisait si war du bei si so dosibodosiniran janasi samsara maya pariva Sara Svapanam, Trajamo Anidram, Najam Amrijo, Twice Sad You are forever pure, you are forever true, and the dreams of this world. So give up your attachments Give up your confusions Fly in that space That's beyond all illusion. You are forever pure You are forever true And the dreams of this world Give up your attachments. Give up your confusions. Fly in that space that's beyond all illusion. Eres siempre puro, eres verdadero, y el sueño de este mundo nunca te tocará. Deja los apegos, deja la confusión, fue la más allá de toda ilusión, eres siempre puro, eres verdadero y el sueño de este mundo nunca te tocará. Hallo, jalapen, de jalapen, de jalapen, de de Je bent voor de jalapen, de jalapen, de jalapen, de en de droom van deze wereld kan je nooit meer. Dus laat alles gaan, vrij van dit bestaan. Rust in jezelf, voorbij de illusie. Je bent voor altijd buur, je bent voor altijd vrij. En de droom van deze wereld kan je nooit meer raken. Let alles go, free from this existence. Rest in yourself, for by the illusion. sudo se buddo si, -si Samsara-maya-parivari. Samsara swapanam drajam hoanitram najam amritjo, janasi, samsara Samsara swapanam trajamo anidram nacamam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 Deja los apegos, deja la confusión. Vuela más allá de toda ilusión. Je bent voor altijd puur, je bent voor altijd vrij. En de droom van deze wereld kan je nooit meer raken.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 Laat alles gaan, vrij van dit bestaan. Rust in jezelf, voorbij de illusie. Rust in jezelf, voorbij de illusie. Rust in jezelf, voorbij de illusie.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 ontroerend hè. Nog één ding zeggen? Ja, tuurlijk. So, ja, mijn jongste zoon daar naast Daisy. Die heeft die mooie kaartjes gemaakt. die Jullie allemaal hebben gekregen. Ja. <applaus> Dankjewel Sky en Tara voor jullie prachtige muziek en woorden. Helaas is het ja, het is, klink, klinkt vreselijk. Helaas is het bijna afgelopen, wilde ik zeggen. Helaas. Want ja, ik zou altijd wel bij Theo willen blijven. Ik bedoel, het is zo deel van ons dat het heel moeilijk is. Het is alsof je toch een, een, een soort van geestelijke amputatie meemaakt... op het moment dat zo'n goede vriend eh, verdwijnt, uit, in die zin fysiek verdwijnt. Want hij blijft natuurlijk in ons leven. He, dat is het gekke dat ook overleden vrienden in je door blijven gaan. In die zin stopt dat dus niet. Hij blijft op de een of andere manier ook een aanspreekbaar. Je kunt zelfs met een foto praten, ook al praat hij niet terug. Leerde ik net van een tante die dat deed. Maar zo zit onze wereld blijkbaar ook deels in elkaar. De laatste die vanavond ervoor, of vanmiddag een voordracht doet, is Cato. En Cato, ik weet nog niet waar ze is of staat... Kato Fluitsma, ah, daar komt ze aan. En natuurlijk ook met haar onafscheidelijke accordeon eh, zal zij op haar wijze een laatste eeuw bewijzen. En zij zal ook het bijzondere lied Moeders, waar zijn de vlinders heen... Um, moeder, waar zijn de vlinders henen? Als Kato uitgespeeld is, zeg, zeg ik nog iets over het vervolg. Zal ik ook hier gaan? Ja, hier zitten. Nee, nee hier Ik heb uh, Theo zelf eigenlijk helemaal niet gekend. Dus het voelt een beetje vreemd om dan de laatste te zijn. Maar ik voel me zeer vereerd. En ik zing het graag, tenminste niet, ik vereer het maar. Ik zal je vertellen hoe het kwam. Ik zat accordeon te spelen en toen ging ik het liedje Kleine Jongen van André zingen. Toen moest ik aan Theo denken en moest ik huilen en ik was heel ontroerd. Maar toen zei ik, nou, ik, ik weet niet of er veel muziek is, maar anders wil ik dat wel doen. Maar toen zeiden ze, nee, nee, dat moet je echt niet doen. Dat, Theo wilde echt geen kleine jongen zijn. En nu snap ik ook wel waarom. Um, net hoorde ik ook dat hij, zijn ouders uit Breda kwamen. Mijnen ook. En die heeft, mijn vader heeft ook op de kunstacademie gezeten... Dus misschien dat het carnavalsbloed, wat ook door mijn aderen stroomt, een band schept. Maar het refrein gaat als volgt. Kleuren, fleuren, die tijd is voorbij, die tijd is voorbij. Kleuren, fleuren, die tijd is nu voorbij. En misschien mag het wel gewoon heel vrolijk zijn, eventjes nog... Moeder, waar zijn de vlinders heen? Moeder, zijn zij voorgoed verdwenen? Moeder, ik wil een vlinder als het kan. En ik wil er mee spelen, want daar droomde ik van. Kindje lief. Wat vraag je mij? Er zijn geen vlinders meer. Die tijd is voorbij, voorbij. Moederlief, ik heb tranen gesnikt. En gehuild omdat je me zei. Die tijd is voorbij. Kleuren, vleuren. Die tijd is voorbij, die tijd is voorbij. Kleuren, fleuren, die tijd is nu voorbij. Moeder, toen alle vogels floten, kindje lief. Je hebt ze zelf bespoten. Moederlief, heb ik dat gedaan? Weet waar je staat, mijn kind. De wereld zal vergaan. Moederlief, wat zegt gij mij? Oh nee, kindje lief. Er zijn geen vlinders meer.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 Fleuren, die tijd is nu voorbij. Kleuren, fleuren, die tijd is voorbij. Die tijd is voorbij. Kleuren, fleuren, die tijd is nu voorbij. Tara vraagt me nog of ik door wil geven dat het Lito Theo is geschreven. Vanwege. Ja, vanwege het... ja. ja het was een. Ja. Het was wat, wat Rob al zei. Hij was avant la lettre. Een, een groene activist. Een, een man die het opnam voor het meest kwetsbare. in die zin vlindertjes, insecten. als het gaat om. Dat zeggen de natuurlijke omgeving om ons heen. En je ziet wat er nu gebeurt in Amsterdam. Er is bijna geen insect meer te zien. Gek genoeg. Vanwege alle telefoontjes, hè, bedoel, waar wij ook gebruik van maken, schijnen ook bijen helemaal hun weg kwijt te raken. Um, ik... Er zullen vlinders blijven komen. Het is aan ons om ze weer terug te laten keren. Eh, beste vrienden en vriendinnen, het is... Uh... Er is direct soep en wat eten. Om vier uur wordt Theo naar buiten gebracht. Dan zal hij in de luchtbus worden neergezet of neergelegd. En, en dan wordt er nog een ballon opgelaten. Vanwege natuurlijk het altijd doorgaande Amsterdams ballongezelschap. Waar we allemaal lid van zijn vanaf vandaag. Dus, uh, of dat waren we eigenlijk al. In, bijna niemand wist het. <lacht> Dus uh, dank jullie wel voor jullie aandacht bij de uh, aanwezigheid namens de familie, namens uh, natuurlijk de Ruigoedfamilie. Uh, hartelijk dank voor het hier aanwezig zijn. En tot snel weer. En we gaan om vier uur, ik weet niet eens hoe laat het is nu, maar om vier uur wordt Theo naar buiten gedragen. Dus tot die tijd, voor zover ik heb begrepen, is er wat brood en soep. Dank jullie wel. Hey of y'all. See y'all.